Het is twee uur, wat moet met het RMS-journaal. De man die op Facebook had gedreigd met een moordaanslag op Sinterklaas... heeft geen spijt van zijn actie. In het tv-programma De Nieuwe Maan zei hij dat het een grap was... die niet serieus genomen moet worden. Afgelopen week bleek dat het Openbaar Ministerie... een onderzoek is begonnen naar het Facebook-bericht... waarin werd gedreigd met een aanslag op de Sint... tijdens de landelijke intocht vorig jaar. De schrijver is de leider van een extreem-linkse actiegroep... Hij maakte de opmerking in een discussie over de protesten tegen Zwarte Piet. De staat New York sleept de Weinstein Company voor de rechter. Volgens de procureur-generaal heeft het filmbedrijf werknemers niet beschermd... tegen seksueel wangedrag en intimidatie door medeoprichter Harvey Weinstein. Daarom zouden slachtoffers een schadevergoeding moeten krijgen. New York begon een onderzoek naar het bedrijf... toen bleek dat Weinstein zich jarenlang heeft misdragen...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 Het weer nog, winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten... kunnen vannacht gladheid veroorzaken. Ook overdag is er kans op gladheid door winterse buien. Dat is vooral zo in de noordelijke helft van het land. Tussendoor is er ook wat zon en het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Nachtkijkers met Willem de Gelder. Moet de nieuwe meester van Amsterdam gekozen worden. Of uh, moet hij gewoon worden benoemd, zoals nu de normale gang van zaken is? En wat te doen met referenda, zoals die uh, binnenkort wordt georganiseerd... ...over de zogenoemde sleepwet. Mijn nachtkijker is Nisco Dubbelboer vannacht. Hij was een van de Kamerleden die ooit aan de wieg stond van de referendumwet. En tegenwoordig is hij activist van de beweging Meer Democratie. De komende twee uur ga ik met hem praten. En ik ga ook uh, hopelijk schakelen met Pyeongchang, want daar wordt gesnowboard. En uh, wij schijnen medaillekansen te hebben. Voor dat uh, snowboarden. Dus, uh, nou, wie weet uh, kunnen wij vannacht weer uh, een gouden plak bijschrijven. Uh, dat allemaal de komende twee uur op Radio 1. En dat allemaal na de Beatles. Van de Beatles. Nachtkijkers met Willem de Gelder. hebben me aangeschoven Nisco Dubbelboer. Hij is van de stichting Meer Democratie. Eigenlijk een uh, activist voor democratie, toch Nisco? Ja, dat vind ik best hoor. Ja, ja, mag ik je zo noemen? Ja hoor, dat mag. Activist voor de democratie. Dus laten we beginnen met de actualiteit. Jij bent initiatiefnemer van een zogenaamd <coughs> volksinitiatief... in jouw woonplaats Amsterdam. Ja. Want uh, jullie willen de burgemeester kiezen. Waarom is dat zo hard nodig? Nou, er zijn een aantal redenen, uh, maar, of er is een aantal redenen. Het belangrijkste is eigenlijk dat we het een democratisch tekort vinden. Dat wij de belangrijkste personen in je gemeente... Hè, die door ook iedereen verreweg het meest bekende politicus... Uh, dat we daar helemaal niets over te zeggen hebben als uh, inwoners... in dit geval van Amsterdam, maar dat geldt voor elke gemeente. Um, en dat vinden wij een, een scheve situatie. En dat uh, uh, wat we nu aan het doen zijn is uh, te proberen om... Uh, meer zeggenschap uh, te organiseren uh, op wie de burgemeester van Amsterdam gaat worden. En dat doe je door middel van een volksinitiatief. Hoe werkt dat? Je schrijft een pamfletje ja. en dan? Eh, nou, we schrijven een pamfletje. Ja, nee, je, je moet het voorstel wel even goed uh, op papier zetten. Uh, het is een officieel uh, verzoek aan de gemeenteraad... om een onderwerp te behandelen. Kijk, en als je gewoon een, een pamfletje schrijft... van wij willen de burgemeester kiezen, punt... Dan, uh, uh, dan red je het niet helemaal. Dus we hebben een uitgewerkt voorstel uh, gemaakt. En vervolgens moeten minimaal 1200 uh, geldige handtekeningen... daarop verzameld worden en uh, dan dien je dat in bij de gemeenteraad... en dan zegt de gemeente van wij gaan ons daarover uh, uitspreken. En dan is het interessante, als ze het overnemen... dan, ge, dan is je voorstel dus uh -huh. aangenomen, dan gaan ze het uitvoeren. In ons geval, van, dan gaan we een burgerraadpleging organiseren... over verschillende kandidaten die zichzelf dan gemeld hebben. Um, maar gaan ze het niet overnemen, de gemeenteraad... zeggen ze we vinden het waardeloos plan... dan hebben wij het recht uh, in Amsterdam om daar een referendum over te organiseren. Ah, dus dan komt er een referendum... of er een referendum moet komen. Nou, ja, dat, <laughs> dat zeg je een beetje zo. Eigenlijk, uh, uh, dan komt er een referendum over het feit... dat wij vinden dat we de burgemeester moeten kiezen, ja. Ah, precies, op die manier. Die 1200 handtekeningen waar je het net over had, die heb je al. hè? Dat heb je gewoon al geregeld. Ja, dat is binnen vier dagen geregeld. Uh, maar toen hebben we nog een beetje, hebben we nog een beetje doorgegaan, zodat we op de 1400 handtekeningen zitten. En daar zitten we nu. Omdat een beetje een marge moet hebben. Want als mensen verkeerde adressen opgeven, al dan niet per ongeluk of dubbel. Uh, ja, dan moet je dat er wel uit uh, filteren. Dus we hebben een marge van zo'n 15% genomen. En uh, daar, daar zitten we nu op. Dus we hebben nu ook officieel het officiële verzoek gedaan om, het, uh, uh, om de handtekeningen. Te laten uh, nakijken en kijken of het klopt. En dan, gaat het, uh, uh, dan is het officieel zo: dan gaat het naar het college van BNW, dus naar de interim burgemeester, uh -huh. zullen we zeggen, Joosias van Aartsen. En die, moet, uh, die moeten dan een verzoek doen bij de referendumcommissie die Amsterdam heeft, en die moeten dan zeggen uh, of, of het uh, verzoek deugt. Want uh, er zitten wat juridische haken en ogen aan. Dat zit bij elk voorstel uh -huh. natuurlijk. A, is de vraag, gaat de gemeenteraad er wel over? B, is de vraag van de staat in het volksinitiatief... dat het niet over individuele kwesties mag gaan? Maar goed, is het een individuele kwestie? Nee, want we zeggen niet dat Pietje uh, burgemeester moet worden. Of uh, mm -hmm. Nee. Maar we hebben het over de procedure. Dus, maar goed, die referendumcommissie moet er officieel naar kijken. En dan, uh, ja, en dan uh, kan het naar de raad toe. Oké, okay, dus er is nog geen datum waarop de gemeenteraad hierover gaat praten? Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, nee. Wij hopen allemaal zo spoedig mogelijk, want uh, er is een duidelijke afspraak gemaakt... met uh, de interim-burgemeester, met Joost-Jas van Aartsen... dat uh, voor de zomer er eigenlijk een nieuwe burgemeester zou moeten zijn. Nou, dat is nu nog, uh, wat is het, vier maanden zullen we maar zeggen... als we de zomer een beetje als 1 juli nemen. En uh, in die vier maanden moet je dit dus wel dan kunnen inbouwen... zo'n burgerraadpleging. Wat ons betreft kan dat. We hebben, uh, uh, we hebben eens even goed gekeken. Maar goed, dat voert misschien een beetje te ver, mm -hmm. maar dat kan. Voor de luisteraars die nu denken... ga je het nou de hele nacht alleen maar over Amsterdam hebben. Ik woon nee. helemaal niet in Amsterdam. Zeker niet. We, daar beginnen we even mee, want dat is natuurlijk de actualiteit. Omdat je natuurlijk met deze week eigenlijk al bent gekomen... met uh, dat uh, burgerinitiatief. Zo'n verkiezing voor burgemeester van Amsterdam. Hoe zie je dat voor je? Kan dan gewoon iedereen zich opgeven daarvoor? Of, uh... ja. en we kunnen het meteen breder trekken, hoor. Want er zijn ook andere gemeentes waar burgemeesters vacatures zijn. Mm -hmm. En ons voorstel geldt natuurlijk net zo goed voor, voor ja. die gemeente. Behalve uh, dat het nu in Amsterdam speelt. Uh, maar principe blijft het, uh, in principe blijft het principe hetzelfde in alle gemeenten. Um, maar wat was je vraag nou? Hoe, hoe... hoe uh, zie je dat voor je? Krijg je dan uh, straks ja. een stembiljet waarin uh, 200 mensen staan die, uh, nee. die verkiesbaar zijn? Nee, nee, nee. we hebben naar voren nog een, een, een uh, milde variant moeten kiezen, zou maar zeggen. Kijk, we het comité waar, waarmee we dit doen: hè. er zitten Boris van der Ham in, Erik van Brugge, uh, Frits Hoefnagel, Sadet Karabaloet, uh, Farid Tabarki. We hebben een breed club van, van verschillende partijpolitieke achtergronden uh, genomen uh, of bereid gevonden. Um, nee, wat een heel belangrijk element hierin is, is dat uh, kijk de gemeenteraad maakt een profielschets en wat dus zeg maar waarop mensen mogen gaan solliciteren. Um, wat heel belangrijk is wat ons betreft, is dat in die profielschets komt te staan dat mensen bereid moeten zijn om zichzelf bekend te maken dat ze solliciteren. Waarom is dat? Dat is omdat in de gemeentewet staat dat de gemeenteraad niet meer dan één naam mag noemen van uh, de burgemeester, namelijk de kandidaat die het uiteindelijk wordt. Mm -hmm. Die zijn het is, Ja, Het is een heel ja. ouderwetsachtelijk bijna proces, want het komt allemaal nog vanuit de koning en uh, dat de koning benoemt, hè, de koning benoemt de burgemeester. Nou ja, en dat wordt allemaal helemaal achter gesloten deuren allemaal heel geheimzinnig over gedaan. Dat gebeurde ook altijd ongelukken, want dan lekken de namen uit en dan mm -hmm. worden er strafvervolging ingezet, gekeken wie gelekt heeft, en dat was of het een uh, vreselijke zonde, doodzonde is. Um, nou ja, uh, uh, uh, wij zeggen van... ga nou zelf in je profielschets gewoon opnemen... Uh, uh, dat, je het, uh, dat kandidaten die zichzelf bekendmaken... een grote voorkeur hebben. Want je wilt een burgerraadpleging organiseren. Nou, vervolgende stap vervolgstap is dat de kandidaten... zich dan publiekelijk bekend gaan maken. Mm -hmm. gewoon, dat he, uh, die top, gaan zeggen, nou, ik top ben top die die. ik wil graag in ik Amsterdam burgemeester worden. Ja, ik heb gesolliciteerd. Nou... Vervolgens is de gemeenteraad aan zet, volgens de gemeentewet... en die gaan gesprekken ook voeren met kandidaten. Nou, stel dat ze nou vier, vijf kandidaten hebben waarvan ze zeggen... die vinden wij eigenlijk alle vijf heel erg goed. Die zouden allemaal burgemeesters kunnen zijn. Nou, Dan gaan wij ervan uit dat die vier, vijf kandidaten... die ook zelf gezegd hebben van ja, of hè, ik heb gesolliciteerd... voor het burgemeesterschap, die gaan zich dan... Uh, die gaan zich dan, uh, uh, ja, die zet je op een velletje papier. Mm -hmm. En dan ga je aan alle kiesgerechten, aan Amsterdammers, vragen: van jongens, zet deze mensen eens in de volgorde. Oké, okay, en dan komt er uiteindelijk één iemand uit. En dan moet de gemeenteraad tegen de koning zeggen, ja. officieel, of tegen de minister zeggen, nou, ja. deze willen wij. Ja. Want het volk uh, heeft dat besloten. Ja. Nou, kijk, nou, daarom zitten we heel erg in de term medezeggenschap, hè, dat we uh, de medezeggenschap organiseren nu. Uh, de gemeenteraad uh, formeel ook weer volgens de wet uh, moet de eindbeslissing nemen. Dat is een geheime stemming. Elk gemeenteraadslid mag apart en geheim uh, een, een naam noemen. Dus daar kunnen nog best, er kan best iets anders uitkomen dan dat het de favoriete kandidaat van de Amsterdammers is. Maar dat zou natuurlijk wel een beetje raar zijn en dan heeft die gemeenteraad wel wat uit te leggen. Maar goed, um, wij gaan er vanuit dat op een gegeven moment bekend wordt gemaakt... wie de, uh, de popular vote heeft uh, gewonnen van die vier, vijf kandidaten. En dat de gemeenteraad dat dan uh, volgt. Ja, en als er nou uh, tien kandidaten zijn die geschikt zijn... dan komen er tien mensen op dat uh, papiertje. Ja, dat is aan de gemeenteraad uiteindelijk, ja. Oké, okay, precies. Nou, de gemeenteraad moet het daar dus uh, over hebben. Nou dacht ik wel, we hebben een aantal burgemeesters die heel populair zijn. Ook uh, de burgemeester die nu wordt opgevolgd uh, van de Laan... was natuurlijk ontzettend populair, terwijl die wel gewoon benoemd is. Ja, en, um, ja maar goed, ik, dan, makkelijke antwoord is dus natuurlijk... Zo erg is dat toch niet, dat benoemen? Ja, maar ik, ik, ik weet niet of je de uitzending van buitenaf hebt gezien. Maar daar heb ik op, heb ik, toen Paul Witterman vroeg: van uh, wat, wat is nou het probleem? Hè? En uh, zo erg is het toch niet? We hebben toch Van der Laan gehad in Amsterdam. En, en Abu Talib in Rotterdam wordt gezien als een goede burgemeester. Ja, natuurlijk. Uh, uh, en ik zeg ook niet dat dat het uh, sec het probleem is. En ik heb toen de vergelijking gemaakt van... denk eens, in de tijd dat er geen vrouwenkiesrecht was... Uh, uh, hadden we ook hele goede ministers... en hadden we hele goede uh, wethouders... en uh, hele goede burgemeesters. Dus dat is het punt niet. Het punt is het principiële punt van... jongens, het is de bekendste politieke figuur in onze gemeente... en dan willen we gewoon mede bepalen wie dat wordt. Heel erg logisch, heel erg democratisch, zuiver mm -hmm. uh, gedachten. Maar is het een politieke figuur? Want het is eigenlijk ja. een bestuurder, toch? Ja, ja bestuurders zijn ook politieke figuren in uh, ons land. Uh, maar uh, ja, ik vind het wel degelijk dat hij heeft politieke verantwoordelijkheid heeft. Kijk, de. de Oké, voor de, voor de zuiverheid. De burgemeester in het land heeft op een aantal terreinen heeft hij wat te zeggen. Dus openbare orde, veiligheid, uh, sociale cohesie zou je kunnen zeggen. De, de manier waarop we samenleven in de stad. Hoe we omgaan met spanningen. Als er calamiteiten zijn. Als er grote festivals zijn. Grote festiviteiten. Grote demonstraties, et cetera. Dus die burgemeester die heeft, daar, uh, uh, heeft daar grote zeggenschap op. Nou, dat zijn allemaal dingen die ons allemaal raken. Dus dat, dat is meer dan voldoende politiek, uh, politieke inhoud waar zo'n burgemeester over moet gaan. Dat is zeg maar in de hele huidige constellatie. Uh, maar nog even terug te komen op die vraag. Dus ik, kijk, mijn antwoord is uh, dat ik denk dat een Van der Laan uh, uh, uh, absoluut ook gekozen zou kunnen worden via zo'n burgerraadpleging. Oké, oké, die had dan ook wel gewonnen. Dat denk ik ja. wel. Volgens mij was het heel populair. Maar wat ik wel ook hoop, is dat zeg maar, dit ook wel een beetje de, de, de partijpolitieke dominantie van burgemeesters ook wel een beetje doorbreekt. Mm -hmm. hè? Want als je kijkt naar hoe burgemeesters uh, waar die nu vandaan komen, dan zie je toch wel dat het uit een hele kleine vijver is. Ja, ja dat is ook zo. Er dus zijn ja, maar 3% of 2% of zo, is maar lid van een politieke partij. Nou, dat. Mm. Uh, en nog een veel kleiner deel is, is actief uh, politicus uh, geweest. Of uh, actief politicus op dit moment. Uh, dus het is een heel klein clubje. Waaruit gevist wordt. En dat zie je ook wel een beetje terug in die burgemeesters. Het, zijn, uh, het is nog maar 20% vrouw, dus dat is wel heel erg weinig. Uh, het zijn allemaal eigenlijk. Uh, het zijn allemaal witte mensen. Uh, en het. Uh, ja, uh, het, ze voldoen allemaal al een beetje een soort gemiddeld profiel: uh, middelbare leeftijd, een beetje. Uh, nou ja, wit, uh, uh, mannelijk. Ja, dat, en, en allemaal afkomstig of uit CDA, of uit VVD... of uit PvdA uh, en een beetje D66. En hier is daar een verdwaalde GroenLinks'er. En, uh, en een hele enkele uh, lokale politicus. Nou, dat is ook al raar, want 30 tot 40 procent van de mensen... stemt op een lokale partij. Ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval. Ja. Ja, dus, dus dan zou kunnen dat iemand ook onafhankelijk bijvoorbeeld meedoet. Ja, en wat je ziet in het buitenland, ervaringen... is dat uh, burgemeesters... Uh, ik vind het, ik vind, als, als we nou Nederland even vergelijken met Duitsland... Hè, we hebben een paar deelstaten in Duitsland... burgemeester? Ja. ja, je hebt de Ober Oberbürgermeister, de burgemeester, de burgemeester. ze hebben allemaal verschillende soorten burgemeesters... Uh, dat dus wordt ook een beetje overgelaten aan de gemeente zelf... Uh, mm -hmm. hoe ze dat willen vormgeven. Um, nou, dat kan je natuurlijk in Nederland ook heel goed voorstellen... Maar wat je ziet, bij, bij stuk voor stuk bij al die burgemeesters, is dat ze heel erg goed lokaal geworteld zijn in hun gemeenschap. Uh, dus er is ook vaak veel draagvlak voor die burgemeester. Okay. En uh, ja, dat vind ik een gezonde democratische situatie. Ja, want ik, ik snap inderdaad jouw reserveringen wel met het Nederlandse systeem. We zagen onlangs bijvoorbeeld uh, bekend geval, uh, oud-Kamerlid van de PvdA, die dan naar Arnhem wordt uh, verplaatst. Terwijl die eigenlijk helemaal ja. niet uit Arnhem komt. Nee. Um, uh, dan snap ik wel dat mensen in Arnhem denken: uh, wie is dit? Ja, Die kennen wij uh, helemaal niet. Die uh, kennen uh, we alleen van TV. En waarschijnlijk is het een hele goede uh, burgemeester. Ja, en niets, niets ten nadele van hem natuurlijk. maar nee, precies. Uh, ja. Dat wou ik net zeggen. Want het is echt een fantastische man. Maar uh, ja, dat klopt. Het, het, is, het, het gevoel van, hey, wordt hier iemand geparriciteerd? Uh, van, van, ja, nogmaals, daar hebben we geen enkele zeggenschap opgehaald. Kijk, en als hij gewoon gesolliciteerd had... dan had hij misschien ook wel mm -hmm. uh, de popular vote uh, gewonnen. Maar dan had hij wel even zich bekend moeten maken aan de stad. Ja. En dan had hij wel moeten vertellen wat hij voor ogen heeft wat hij zou willen doen met die stad. Ja, dat is toch... Ik, ik, ik bedoel, ik, eerlijk gezegd... verbaasde um, verbaast het me wel eens de discussie in Nederland. A, we zijn in Nederland het enige land waar het gaat zoals het nu gaat. achter totaal achter gesloten deur. En dat niemand van tevoren weet wie allemaal kandidaat uh, zijn... Uh, en B, uh, de ervaring uit het buitenland leren dat uh, mensen over het algemeen heel erg tevreden zijn met een gekozen burgemeester. En dan kun je ook nog kiezen voor de variant van door de raad gekozen burgemeester. Dat is de variant waar die in de politiek Den Haag ook dan nog wel leeft. Maar ja. uh, dat, dat is in sommige gemeenten nu uh, zo, toch? Dus de, de Raad die kiest dan iemand. In, in het buitenland. Maar dat is in Nederland gebeurt dat ook wel eens, toch? Dat de raad in ieder geval zijn voorkeur geeft... en dat het nee, eigenlijk nee, dat altijd klopt. wel wordt, uh, wordt overgenomen. Ja, ja, ja. ja. Maar wij, wij zeggen... trek dat dan allemaal uit die achterkamertjes... want je wil niet weten, daar dat zal, zal ik niet te veel over uitweiden... maar uh, sinds we dit volksinitiatief zijn gestart... hebben we nu een paar verhalen gehoord... van hoe het gegaan is achter de schermen. Uh, en dat het zelfs uh, uh, ja, totaal inging tegen wat de afspraken waren. Het is een heel interessant principe om iets erover te zeggen. Je hebt de vertrouwenscommissie in de gemeenteraad. Nou, dit, dit moet een grote vertrouwelijkheid opereren. Daar is het one man, one vote. Dat, dat, daarmee bedoel ik... van daar zitten alle, bijvoorbeeld alle fractieleiders in van uh -huh. alle partijen. Dus of een partij nu tien zetels heeft... Uh, of een partij één zetel heeft... ze zitten gelijkelijk allemaal met één afgevaardigde okay. in die vertrouwenscommissie. Dat is een soort commissie stiekem van de gemeente. Ja, maar hun, ja precies. En hun stemmen zijn dus allemaal evenveel waard. Die vertrouwenscommissie die doet die hele voorbereiding... van wie de burgemeester moet worden. En dan blijven er twee over. En dan wordt er eigenlijk gedeeld van wie gaat nou als eerste staan dat gaat naar de gemeenteraad toe. Maar er zijn, er zijn verhalen bekend, bij mij bekend... dat mm -hmm. zijn mij verteld door mensen sinds we dit allemaal begonnen zijn... dat er uh, bijvoorbeeld de eerste kandidaat, die op nummer 1 stond... Uh, dat die afvalt, uh, want die trekt zich terug... want die heeft ergens anders is die, uh, een ander baantje gekregen mm -hmm. in die periode... want het, uh, het gaat maanden overheen, zullen we maar zeggen... Um, en de tweede kandidaat, uh, die wordt dan uh, voorgedragen... maar dan wordt er door de commissaris van de Koning gezegd... Van, nee, wacht even, er moeten wel twee kandidaten zijn. Dus dan gaan ze iemand anders van die lijst halen. Nou, En nou, wat, mij, wat ik heb gehoord is dat die persoon die dan tweede stond... in de geheime stemming in de gemeenteraad als eerste werd geplaatst. Nou, dat is een dermate ondoorzichtig en ja, niet transparant ja. proces... Ja, daar, daar moeten we van af. Dat zijn, dat zijn letterlijk de achterkamertjes. Ja, inderdaad, letterlijk de achterkamertjes. Ja. De commissie stiekem van de gemeente. Um, uh, ja, jij komt zelf uit Amsterdam. We begonnen dit gesprek met dat jij het in Amsterdam graag wil oorspronkelijk organiseren. Oorspronkelijk kom ik uit Drenthe, hoor. Oh, je maar kon daar is, uit Ja, en daar is het allemaal niet anders. Dus, <laughs> daar daar moet, geloof ik al helemaal, uh, ja. Daar moet de burgemeester ook gekozen worden, Absoluut. wat jou betreft. Yes. Wie is jouw lokale favoriet in Amsterdam? Waarvoor? Voor de burgemeester. Stel oh, dat ga, nou, ik, ga ja? ik niet zeggen, want ik, nee, weet niet... Nee, want ik weet helemaal niet of die persoon uh, dat wil. En nou, ik... er worden allemaal namen genoemd al, toch? Oh, Femke ja. Halsema hebben we ja. gehoord, Alexander Pechtold hebben we gehoord. Die heeft wel gezegd dat hij het niet wil, trouwens. Maar uh, ja. Ja, geen ja, favoriet. Maar, ja, ja ik, ik, ik vind dat, dat vind ik een beetje lastig. En dat vind ik ook niet zo relevant eigenlijk, wat ik zelf uh, vind. Ik ga zeker, uh, als, als er kandidaten bij zijn die ik heel goed vind... dan ga ik die natuurlijk supporten. Oké, okay, of wil je zelf meedoen? Kante nee, ook nog. Ja, dat wel. Ja, vorige week zei iemand dat. Ja, daar <laughs> moest ik zelf wel om lachen. Die zei: van, uh, Waarom ga je het zelf niet doen? En toen dacht ik: van, Nou, dat uh, nee, ik vind dat niet. Uh, dat, dat, dat, dat, daar ligt niet mijn kwaliteit, zeg maar. In die zin ben ik een bescheiden mens. Uh, uh, ik geloof niet, ik denk absoluut dat ik burgemeester zou kunnen worden, maar niet van Amsterdam. Nee? Nee, nou, ja, in is, dat, dan? Dat, oh, dat zou ik fantastisch vinden, maar dat, uh, dat ik, nou ja. Voor degenen die net zijn ingeschakeld. Nisco Dubbelboer zit uh, tegenover mij. Hij uh, heeft dus een plan ingediend. Een burgerinitiatief om uh, de burgemeester in Amsterdam te kiezen. En uh, zet zich verder in voor andere uh, nieuwe vormen van democratie. En hij was ooit kamerlid van de Partij voor de Arbeid. Toen heb jij ook die hele discussie over die gekozen burgemeester meegemaakt. Daar gaan we het zo uh, uitgebreid ja, over hebben. Zeker. Hoe lang is dat geleden dat jij kamerlid was? Dat, uh, dat was van 2000, begin 2003 tot eind 2006. Dus dat is twaalf jaar geleden dat 12 Ik ben al twaalf jaar weg. Ja. Jaar weg ja. Nou, een eeuwigheid in politieke tijd. Zometeen hebben we het erover. Jij wilde ook uh, Herman Brood horen. Ja, leuk. Ja. Stoet Herman, zo noemden we hem uh, in Drenthe. Uh, Komt natuurlijk uit Zwolle, maar uh, ja, was, werd groot in Groningen, zullen we maar zeggen. En ik ben in mijn jeugd heel veel naar concerten geweest van uh, Herman Brood. Sullivan Night heet hij. Wat natuurlijk eigenlijk gek is, want het is helemaal geen Sunday Night. Het is Sunday Night. We praten zo meteen door over de gekozen burgemeester. En hopelijk krijgen we ook wat updates uit Pyeongchang... waardoor gesnowboard wordt zo meteen. Herman Brood samen met zijn Wild Romance Saturday Night. Speciaal voor Nisko Dubbelboer. Groot fan dus van Herman Brood. Zeker weten. Hoe vaak ja. heb je hem gezien? Nou, ik denk wel zes keer of zo. Zes keer, oké. Okay. Ja. We gaan eventjes naar wat. Olympisch nieuws. Ja, er eh, zou namelijk normaal gesproken gesnowboard worden... Edwin Cornelissen, maar dat valt een beetje tegen, heb ik gehoord. Ja, dat kan je zeggen. Het is uh, een soort van uh, zwaard van Damocles dat boven deze competitie hangt. Gisteren uh, werd de kwalificatie van de dames sloopstyle met daarin Cheryl Maas, de Nederlandse, uh, al uh, uitgesteld tot vandaag omdat uh, het weer te slecht was, dat zou je op zich niet zeggen, want de zon schijnt en uh, ja, het is wel koud, maar op zich uh, valt het verder wel mee. Alleen het waait te hard en als het hard waait, dan wordt het gevaarlijk voor uh, de snowboarders. Dus werd het gisteren uitgesteld. Vanochtend zouden ze dan, in, uh, Koreaanse tijd, om uh, tien uur weer beginnen. Maar inmiddels is ook uh, de wedstrijd van vandaag in ieder geval met een uur en een kwartier uitgesteld. Dat betekent dat we om uh, kwart over drie juli tijd gaan uh, beginnen. Uh, dat hopen we althans. Het kan ook nog zijn dat ze daarna weer besluiten tot uitstel. Misschien wel tot afstel voor vandaag. Het is, is een beetje onduidelijk hoe het nu ja. verder zal gaan. En dat is dus ook onzeker voor uh, Cheryl Maas, de Nederlandse die uh, in actie komt en die uh, ja, grootse plannen natuurlijk heeft op die sloopstaal. Ja, want uh, ik kan me zo voorstellen dat het over een uur en een kwartier ook nog steeds hard waait daar, toch? Nou, het gekke is, het zijn een beetje van die windvlagen. Soms dan sta je daar en dan denk je van, nou ja, het valt eigenlijk best wel mee. Het is, ik voel niet zoveel wind en dan ineens dan blaast hij weer vol in je gezicht. Ja, dan kan je je voorstellen als je dan bovenaan die piste staat, dat die wind nog wat harder aankomt. Je kan ook vaak een beetje kijken naar de vlaggen, hoe die staan en of die bewegen in de wind. Het is een beetje wisselvallig. Dus het is misschien hopen op een periode dat die wind een beetje gaat liggen, dat het dan wel verantwoord is. Ze willen natuurlijk niet het risico hebben dat snowboarders door die wind worden gepakt tijdens een uh, afdaling. He, je, je kent de sloopstijl misschien wel. Dat is zo'n zo afdaling met van die railsen. Daar doen ze dan van die tricks overheen en ze hebben van die schansen. Dan vliegen ze door de, door de lucht en dan draaien ze een aantal keer om die lengteas. Nou ja, ze maken heel veel hoogte. Ze hangen echt in de lucht. En als er dan veel wind staat, dan word je door die wind gepakt. Dat is eigenlijk wat ook niet van de velden gebeurde. Die Nederlandse snowboarder die zijn arm heeft gebroken. Die werd door de wind gepakt en die kon niet meer bijsturen. Waardoor die hard ten val kwam. Nou ja, goed, Dat willen ze dus voorkomen dat dat nu in die wedstrijd gebeurt. Dus uh, als het even kan stellen ze het uit. Maar het is een soort van spanningsveld. Iedereen zit er ook op te wachten. Er zijn tv-tijden gereserveerd voor deze sloopstaal. Mensen willen het in beeld brengen. En ze hebben dus de wedstrijd nu al als format aangepast. Uh, eigenlijk was het zo dat gisteren een kwalificatiewedstrijd was. En dat de top 12 daarvan dan vandaag in de finale in actie kwamen. Nou, omdat Echt? de wedstrijd van gisteren is afgelast. Wordt nu het hele deelnemersveld vandaag uh, op de deelnemerslijst gezet. In één hele grote finale over de runs. Dus in dat opzicht hebben ze het al een beetje ingedikt. Maar de vraag is natuurlijk wel wat gaat er gebeuren als het ook vandaag niet kan. Nee, nou, dan, uh, we horen jou over uh, zo'n drie kwartier weer, uh, Edwin. Uh, ja, succes met de winter. Ik hou je op dan. de hoogte. <laughs> Dankjewel. <laughs> ja, en de kou, met dame, de kou. <laughs> Oké, okay, nou, sterkte. Jij ja, liever dan ik, uh, zullen we maar zeggen. Niska Dubbelboer, wij uh, praten hier over de gekozen burgemeester. Um, ja, niet alleen in Amsterdam ben jij de voorstander van, zoals we net al zeiden... maar ook in de rest van Nederland. En die Zeker. wens daarvoor, die is al heel oud. In de jaren 60 zei D66-oprichter Hans van Mierlo dit al. We weten precies wat we willen. We willen partijvernieuwing, hergroepering in ons land. We willen democratisering van onze samenleving... en vooral van ons politiek bestel. De Goos burgemeester wilde die partij al vanaf het begin. En begin deze eeuw lukte het bijna. De Tweede Kamer was akkoord, maar in de Eerste Kamer ging het mis. Een gebeurtenis die de geschiedenisboeken inging als De Nacht van Fantijn. Op dit moment, bij de huidige stand van zaken zal ik mijn uh, fractie moeten adviseren... om uh, haar stem aan de grondwetsherziening te onthouden. Dit was in 2005. Jij was toen Kamerlid, hè? Zeker. Ook, ook woordvoerder op dit onderwerp in de Tweede Kamerfractie. En Ed van Tijn, die mijn mentor uh, was ook, politieke mentor... Uh, was de woordvoerder in de Eerste Kamerfractie. Nou, dat zal wel een uh, memorabele nacht voor jou zijn geweest. Ja, dan. zeker. Ja. Ja, het, het, er wordt wel eens schamper gezegd, of door Wiegel geloof ik, uh, het was het avondje van Fontijn, want uh, het was niet helemaal nacht. Uh, uh, maar goed, het, uh, ja, het, het, was een, het was een hele rare uh, avond. Uh, uh, kijk, wat er gebeurd was, was dat, dat is een beetje ingewikkeld misschien, maar het, het ging om een, het uit de grondwet halen van de kroonbenoeming, zoals het heet. dus. Waar oh ja, we het net over hadden, de hadden de dat de koning... De constitutionalisering. De constitutionalisering. constitutionalisering. Ja. Je haalt iets uit de grondwet. En uh, het gekke is dat het eigenlijk al nooit in de grondwet had uh, moeten staan. Uh, Torbek wilde dat eigenlijk helemaal niet. Maar vanuit een soort van compromis, of later ingevoegd geloof ik, uh, is het... Er toch ingekomen. Um, maar goed, en dat had natuurlijk alles te maken met dat uh, vanwege de openbare orde verhaal. De koning was nog het grote gezag. Ja. Uh, en de minister van Binnenlandse Zaken uh, en, en de minister van Justitie. En uh, nou, dan moest je natuurlijk buitengewoon betrouwbare figuren hebben die je daar, uh, die de openbare orde namens de koning moesten handhaven. Um, maar goed, de, de, dat, de, elke grondwetswijziging is ontzettend moeilijk in Nederland. Want je moet... Uh, tweederde meerderheid. En twee, dan in moet de tweede nog lezing. Ja. Nee, eerst, eerst een gewone meerderheid in beide kamers. En dan een tweederde meerderheid ah, ja, dat in dat beide kamers. Nou, dit was de tweederde meerderheidslezing. Uh, dus de, de tweede lezing. En in de eerste heel, kamer, dus jullie waren er echt bijna. Nou, ja, in, in de tweede kamer dus ook. Dan moet het ook tweederde meerderheid. En daar speelde PvdA natuurlijk dan ook een cruciale rol. We zaten in de oppositie. Uh, was een kabinet van CDA, D66. Uh, en VVD natuurlijk. En toen, uh, toen zeiden we... Uh, ik zit nog even te denken op de VVD was, maar goed. Uh, toen zeiden we van... Uh, uh, ja, we, we vinden eigenlijk... We hebben jarenlang gepleit dat die burgemeesterbenoeming eruit ging. Onder uh, aanvoering, ook van Ed van Tijn. Die zei ook van, dit moet eruit, dat is achterlijk, dat is gewoon zo ouderwets, dat is niet goed. Maar er speelde op de achtergrond een hele andere discussie. Twee, twee discussies eigenlijk. Eén was over wat dan? Als die kroonbenoeming eruit is... dan was de grote wens van D66 om een direct gekozen burgemeester te hebben. En ze hadden uh, in die tijd eigenlijk al een wetsvoorstel klaar liggen... bijna klaar liggen, dat die dan direct gekozen zou worden. Maar dat was officieel natuurlijk niet aan de orde. Het ging alleen maar om het uit de grondwet halen... één regeltje schrappen uit de, uh, uit de grondwet. Um, de andere discussie die speelde, en op die lijn zat Fontein heel erg... Er was een soort van afspraak gemaakt... dat als die burgemeester dan directer gekozen zou worden... dan zou de politie juist bij die uh, burgemeester weg worden gehaald. En dat was eigenlijk de hele discussie over de nationale politie. En Ed van Thij was moordekens tegen nationale politie. En hij gebruikte dus eigenlijk het, tegen, het tegenstemmen uh, van de gekozen burgemeester... of het uit de grondwet halen... om die discussie over die nationale politie in die zin te dwarsbomen. Hij wilde de garantie hebben van toenmalig minister Tom de Graaf van D66. dat er dus dat de nationale politie er niet zou komen. Maar Tom de Graaf kon geen millimeter bewegen van CDA en ja, de andere twee partijen. Precies, ja. die hadden gezegd: we gaan naar nationale politie. We gaan alleen maar akkoord als de nationale politie is. Nou ja. Um, ja, dat was dat was een hele rare avond. Want dat ging dus eigenlijk, uiteindelijk ging de discussie niet over waar hij eigenlijk over had moeten gaan. Namelijk jongens, laten we nou eens gewoon eens, die, ja. die, die benoemde burgemeester uit de grondwet halen. Maar heb jij ruzie gemaakt met Ed van Tijn Later? Of die avond. Nee, nou, nee, ruzie was niet zozeer aan de orde. Dat was, het was, ook dat was heel erg boeiend. Ook voor mij natuurlijk wel als, als, als Kamerlid om dat te zien. Ik had gewerkt voor Ed van Tijn toen hij burgemeester was van Amsterdam. Daarom had ik hem ook gevraagd of hij mijn politieke mentor wilde zijn... op het moment dat ik in de Tweede Kamer zat. Hij zat al in de Eerste Kamer. Um, en, en een van de dingen waarom ik hem uh, fantastisch uh, vond... En, en in retrospectief ook nog altijd fantastisch vind... Maar was dat hij altijd heel erg op die democratie uh, zat. Hij, hij is een van de mensen geweest die mij altijd heeft voorgehouden... ook als burgemeester, van je moet je eigen tegenmacht organiseren. Dat is een democratische plicht. En dat langs die lijn ben ik ook altijd, we zullen het nog over het referendum krijgen, uh, maar langs die lijn ben ik altijd blijven, blijven denken. Dus ook zeker geïnspireerd door Fontijn. Maar dan was het wel raar dat zeg maar om toch wat, wat part, ja, politiek opportunistische redenen uh, mijn grote voorbeeld Ed Fontijn uh, toch dwars ging liggen bij, bij iets wat hij zelf ook altijd bepleit had. Ja. Ja, nou, ik kan me inderdaad voorstellen dat dat de verhoudingen niet goed heeft gedaan. Nee, er zijn wel sessies geweest. Alleen, dat, dat, dat, ik was niet zo dominant in die fractie. Dat was natuurlijk gewoon Wouter Bos, die ook uh -huh. echt voor de gekozen burgemeester was. Uh, de, daar waren sessies op de kamer van Wouter uh, met Ed van Tijn. Die trouwens, dat zal ik ook nooit vergeten, daar buiten gewoon uh, langmoedig onder uh, bleef. Die, okay. niet, die had natuurlijk al de jaren zeventig meegemaakt met Den Uil. Eh, Wiegel. Dus die was uh, al wat gewend. Ja, die was al wat gewend. Dat zou ja. wat. Um, dat woord deconstitutionalisering. Ja. <laughs> dat is niet te vaak gebruikt. Een Ja, heel mooi scrabbelwoord. Op dit moment is er wel een beweging gaande om dat weer te regelen, toch? Jazeker, nee, de, de tweede lezing uh, ligt nu weer opnieuw uh, voor. Uh, het is inmiddels dertien jaar later. Ja, 13 jaar later. En de, eerste, de Tweede Kamer is er al mee akkoord gegaan... met alleen de tegenstem, als ik het goed heb, van de SGP. Uh, dus dat is een massale steun om het uiteindelijk uit de, kroon, uh, of uit de grondwet te halen. Het heeft ook alles te maken met het feit dat er juist nu geen wet klaar ligt... om een direct gekozen burgemeester of anderszins... door de raad gekozen burgemeester uh, mogelijk te maken. Dus die hele discussie ligt nog open... En dat is wel weer relevant voor ons initiatief in Amsterdam... want uh, er zijn natuurlijk mensen die zeggen... Van, wacht nou even tot een wetsvoorstel er komt uh, wat dat gaat regelen. Dat uh, er gekozen burgemeester komt, al dan niet via de raad of uh, rechtstreeks. Maar we hebben gezegd, uh, kijkend naar hoe lang deze discussie al sleept... Weten we, weten we zeker, ook gezien de verdeeldheid in Den Haag... dat het nog jaren gaat duren voordat er een wet ligt... die gewoon regelt dat de burgemeester gekozen kan worden. Durf je een voorspelling te doen? Hoeveel jaar? Minimaal, drie. Ik, Minimaal denk dat, drie. ik denk eerlijk gezegd dat, deze, dat dit kabinet er niet uit gaat komen. Het okay. ligt hopeloos verdeeld. Oké, okay, nou, dan gaan we het afwachten. Ik dacht, laten we even een beetje een trip down memory lane doen. Want we hebben in Nederland namelijk wel een pilot gehad hè, voor die gekozen burgemeester. Zeker. Er zijn een aantal gemeenten die dat hebben geprobeerd. 6 maart 2002, dat was de dag van gemeenteraadsverkiezingen. Toen waren er eerste twee uh, burgemeestersverkiezingen in Nederland. Weet je uit je hoofd waar? Ja, volgens mij was dat in Best in Brabant uh, en uh, uh, Vlaardingen. Ja, nou, dat vind ik knap. In Best en in Vlaardingen. In Best werd in de tijd Letty Demmers gekozen. Zij is tegenwoordig eh, nog steeds burgemeester, waarnemend burgemeester... en ook voorzitter van D66. In Vlaardingen werd PvdA Tjerk Bruinsma gekozen. Hij haalde 56 procent van de stemmen. Eerder deze week heb ik met hem gesproken... en ik vroeg hem of hij toen ook campagne heeft gevoerd. Jazeker, ja, zeker. het was natuurlijk de eerste keer, dus het was voor iedereen even wennen. Hoe, hoe, hoe pak je zoiets aan? Hoe, uh, hoe zet je zoiets op? Uh, maar ja, uh, je hebt eigenlijk geen keus. Je weet dat, uh, het was wel 6 maart 2002, waren de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen en uh, er was gekozen de gemeenteraad van Vlaardingen om dat te combineren met elkaar. En uh, nou ja, we hadden op een gegeven moment uh, een persconferentie... waarbij de twee kandidaten, Rick Buddenberg, mijn uh, goede collega Rick Buddenberg en ik... voorgesteld werden aan, aan de pers en aan uh, de inwoners van, uh, van Vlaardingen. En vanaf uh, ja, dat moment is eigenlijk een soort campagneperiode begonnen. Ik dacht iets van zes weken tot die zesde maart van 2002. En dat was wel uh, ja, dat was hard werken, want ik was... Natuurlijk in die tijd ook nog wethouder sociale zaken en uh, welzijn en werkgelegenheid in uh, Groningen. En uh, ja, dat betekent dus dat ik in het begin van de week in Groningen zat, daarna snel naar Vlaardingen reed en dan op zaterdag, zondag weer terug zodat ik die beide dingen kon combineren. Dat was een, het was een drukke tijd. Ik weet nog wel dat ik tien kilo, geloof ik, was afgevallen. Dus ik heb altijd bewondering voor die kandidaten. Die, vooral Amerikaanse, maar ook allerlei andere presidenten. Die natuurlijk wekenlang campagne aan het voeren zijn. Want het is zwaar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Van Groningen naar Vlaardingen. Dat is ook niet ja. een kleine afstand. Uh, honderden kilometers gereden waarschijnlijk toen. Ja, ik heb toen heel veel gereden. Uh, mazzel was dat ik dat wel vergoed kreeg... omdat uh, Vlaardingen toch zoiets had... Uh, dat zijn de kosten die hij moet maken om uh, campagne hier te voeren. Dat hebben we hem gevraagd, dat wil hij doen. Dus ja, het zou gek zijn als we hem dat allemaal zelf lieten betalen. Dus dat, dat uh, viel mee. Maar het kost natuurlijk heel veel tijd. En in Groningen, zeiden ze... Uh, in vredesnaam uh, besteed er veel aandacht aan... want uh, je stopt toch als wethouder... en als je het niet wordt, moeten we wachtgeld betalen. Dat willen we, willen we liever niet. Dus uh, zorg maar dat je het wordt. en uh, uh, Dus doe je best. Daar kwam het eigenlijk op neer. Oké, okay. en, en was dat dan, ging u dan flyers uitdelen of zo in de stad? Uh... Um, ja, wij dat was, uh, dat was heel, best wel bijzonder. Er hadden wij een communicatiemedewerker toegewezen. En uh, samen met die communicatiemedewerker en wat bestuursassistenten... hebben we een hele campagne uitgestippeld. Uh, en uh, op mijn verzoek, dat weet ik nog wel, hadden we gezegd... het gaat er eigenlijk om dat uh, de inwonersvervaarding ook zo goed mogelijk... Ja, kunnen beoordelen wie ze nou voor zich hebben. Dus als we nou gewoon ook die agendas uitwisselen, nou dan weten we wat iedereen doet. Dan zijn we zo transparant mogelijk en dan kan je misschien ook met z'n tweeën bepaalde bijeenkomsten bezoeken. Zo had ik bijvoorbeeld door dat er een hele grote, is nog steeds zo, Palestijnse gemeenschap is in Vlaardingen. Dus ik had natuurlijk opgenomen op een, op een avond om daar langs te gaan en te spreken over hun vragen en heeft veel problemen. Nou ja, dat was Rick Würdeberg natuurlijk ook. En, en zo ging. als hij naar een sportclub ging ergens om de eerste bal uh, van de middenstip af te trappen, dan probeerde ik daar ook te zijn, et cetera, et cetera. Dus alle wijken die we bezocht hebben, alle organisaties die we bezocht hebben, de kerken, nou je kan het zo gek niet verzinnen. Het was echt een soort spoedcursus inburgering in Vlaardingen, daar kwam het op neer. Ah, dat is wel handig. Ik ken nu meteen iedereen al uh, daarna. Ja, dat, ik, ik ben op plaatsen geweest uh, waar ik later eigenlijk zelden meer geweest ben. Je doet echt alles uh, om... Uh ja, dat te winnen. Je weet, ik heb 50% kans. Dus uh, ja, het is, het is heel dichtbij, dat burgemeesterschap. Dus ja, het is echt even doorpakken. En uh, nou, ik krijg natuurlijk ook allerlei verzoeken van mensen. Wil je langskomen? Wil je, wil je iets vertellen? Uh, de rotary clubs, de serviceclubs. Uh, ja, we hebben echt van alles en nog wat gedaan. Dat was echt een uh, hele intensieve, maar ook een ontzettend leuke tijd. Vooral, zeg ik er wel bij, als je het dan wordt. Hè? Want dan betaalt zich die investering natuurlijk uit... Later bent u op andere plekken burgemeester geweest, maar toen bestond die uh, verkiezing niet meer. Dat was eigenlijk ook een soort test in die tijd, uh, die verkiezing. Dat ja. zou wel heel anders zijn om dan uh, ineens dan benoemd te worden. Ja, maar ik ben in Vlaarding natuurlijk twaalf jaar gebleven. Uh, best wel lang, vind ik eigenlijk. Uh, twee periodes van zes jaar. En daarna ben ik eigenlijk alleen maar waarnemer geweest. En dat is niet zo democratisch, want dan word je voorgedragen door de commissaris van de koning. Toen koningin en later koning. En die overlegd dat met de vertrouwenscommissie, Dan heb je één of twee gesprekken. En uh, ja, als het klikt... Uh, dan heeft de voorkeurskandidaat van de commissaris een streepje voor. En uh, omdat je altijd, natuurlijk wel altijd, passant bent... ook als burgemeester, maar als waarnemer wij je nog veel korter ergens. Dus ja, uh, in, in dit geval ging het om nieuwe gemeenten... die gefuseerd waren, alfa aan de Rijn... Uh, was een fusiegemeente, Krimperenwaard was een fusiegemeente... en waar ik nu zit, Leeram is ook weer een fusiegemeente. Dus uh, ja, dat is dan toch anders dan bereid je eigenlijk de weg voor... voor de, door de kroon benoemde burgemeester. Hè. Dus uh, ze maakt een soort start van de nieuwe gemeente. Het is toch een andere situatie. Ze zijn nu bezig met uh, de benoeming van de burgemeesters uit de uh, grondwet te halen. En dat betekent dat de gekozen burgemeester uh, dat, dat wel een stap dichterbij is. Gaat u dan ook weer ergens meedoen? Ja, ik heb uh, langzamerhand de leeftijd bereikt, uh, bereikt dat je zegt het is ook goed om te stoppen. Natuurlijk, uh, je moet nooit, nooit zeggen, het kan altijd zijn dat een collega even ergens een maand tussenuit is... of twee of drie maanden uh, iets moet doen uh, wat niet kan wachten waardoor er even een waarneming nodig is. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Omdat het burgemeesters zijn gewoon een ontzettend mooi, uh, wat mij betreft het mooiste ambt uh, van de wereld is... Uh, maar uh, nee, ik doe denk ik nu wel een, uh, wel een stapje terug. Uh, dus uh, ja, ik ga niet meer meedoen aan campagnes. Dat moeten vooral jonge burgemeesters doen. Overigens, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat zo'n goede gang van zaken is. Want kijk, op het moment dat je natuurlijk uh, ja, in een campagne echt met allerlei kandidaten mee moet doen... is de kans dat ik het natuurlijk in Vlaardingen word, omdat ze mij helemaal niet kennen. Ik kom uit Groningen. Ja, nou, zo so wat? Dus de kans dat je dat dan wordt is natuurlijk toch wel heel erg klein. Want je zult lokale kandidaat hebben uit de lokale politiek die bekend zijn. Dus allicht dat mensen daar een voorkeur voor uitspreken. En daarmee wordt die benoeming natuurlijk ook, dat hoor je ook veel tegenwoordig, een stuk politieker. En eh, krijg je dus eh, te maken met een heel ander soort burgemeester dan we nu kennen. Dat wordt dan een onderdeel van het politieke systeem. En als je dat doet, dan moet je eigenlijk die burgemeester ook zijn wethouders laten kiezen. Want dan is dat team aan de macht. Dat is ook echt dualisme, zoals het ook landelijk kennen. Doen ze het niet goed, dan moet het hele clubje weg. En dan kies je een nieuw clubje. En de raad is de baas, dat kan prima blijven. Maar het clubje wat de dagelijkse uitvoering uh, doet onder leiding van de burgemeester... ja, die heb je dan ook totaal... ja, die kan je echt goed controleren. Omdat er dan geen echte politieke banden zijn tussen het ene en het andere orgaan. Maar goed, uh, daar moet nog heel goed over nagedacht worden in Nederland... Maar... Ik had het ook tijdens de campagne, er worden natuurlijk allerlei inhoudelijke standpunten van je gevraagd. Dan geef je dat antwoord op, terwijl je weet, ik ga er straks niet over. Dat is een wethouder die ik niet benoemd heb, die heb ik niet voorgedragen. Die heeft die verantwoordelijkheid voor die portefeuille. En als hij het niet goed doet, dan word ik er natuurlijk op aangesproken. Omdat ik in de campagne als burgemeester heb gezegd, ja, ja, ja, dat gaan we regelen. Of dat vind ik ook. Daar ben ik met u eens dat we dat moeten gaan doen. Wij daar later niet over gaan. Dus dat de burgers denken: wat is dit nou uh, van waardeloze figuur? Uh, krachteloos. Ik heb op hem gestemd omdat hij dat zou regelen. En dat komt er niet van. U hoorde, Tjerk Bruinsma, de allereerste gekozen burgemeester van Nederland. In 2002 in Vlaardingen. Uh, mijn gast is nog steeds Nisco Dubbelboer. Hij strijdt voor de gekozen burgemeester. En uh, ook voor andere democratie of nieuwe democratievormen. Uh, deze opkomst van de verkiezingen die we net hoorden van Tjerk Bruinsma was 49 ja. Is dat goed? Ja, vind ik wel. Dus ja. een beetje het wat je bij de gemeenteraad. Uh, het zit zelfs al een beetje boven het gemiddelde van de gemeenteraad. Uh, ja, het was uh, ook tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing. Okay. Dat zou ja. wel helpen, toch? Ja. ja, dat denk ik wel. Dat is wel handig om dat te doen, ja. ja het gaat hij. ook over lokale kwesties. Dus uh, ja. Ja, hij is overigens twaalf jaar dus burgemeester daar gebleven... en uh, vervolgens is hij naar een andere gemeente gegaan. Mm -hmm. Hij heeft wel wat commentaar, hè? dat zei hij ja. aan het eind op die uh, verkiezingen. Hij zegt, ja, de taak van de burgemeester... is momenteel niet helemaal geschikt om gekozen te worden... want je, kan, je moet dingen beloven in een campagne die je eigenlijk daarna niet kan doen. Um, moet de taak van de burgemeester ook veranderen? Nou, ik denk dat dat, dat zal gaan gebeuren. Uh, want hij heeft natuurlijk wel een punt. Uh, maar tegelijkertijd, wat ik ook al eerder zei... vind ik het pakket wat een, waar een burgemeester nu verantwoordelijk voor is... Uh, vind ik al genoeg om daar ook campagne over te kunnen voeren. Om te vertellen wat, hoe je aankijkt tegen je samenleving, tegen de, de drukte... tegen wel, hoeveel festivals je wilt... Uh, nou ja, hoe de, de, de spanningen in de samenleving tussen bevolkingsgroepen... hoe je daarmee wilt omgaan. Uh, dus dat vind ik substantieel genoeg om campagne over te voeren. Maar het is natuurlijk waar, uh, wat, wat Jack Bruinsman ook zegt... overigens echt een heel mooi voorbeeld ook van een gekozen burgemeester vind ik... Uh, dat je... Uh, ik bedoel, als persoon, hè, de manier waarop hij het heeft opgepakt, zeg maar. Uh, uh, maar ja, dat, dat je. Dat je uh, sorry, nu ben ik even de draad van mijn verhaal kwijt. Ik wou zeggen dat hij uh, de bevoegdheden die hij heeft. Oh ja, nee, dat hij zei van. Ik, die, je moet soms dingen beloven die, waar je dan achteraf niet over gaat. Ja, daar moet je natuurlijk wel heel erg voorzichtig mee zijn. Ja, precies. Dan moet je dan als kandidaat. moet je gewoon niet te veel beloven. Nee, je moet niet gaan zeggen van. ik ga er duizend woningen bij zetten. Want daar, daar ga je inderdaad niet over als burgemeester. Want dat. dat ja. Gaat de gemeente laten het, Nou ja, bij het gemeenteraad, ja. maar ook echt bij het college van B&W. Ja. Maar het college van B, burgemeester, dat ben jij dan zelf Nee, toch? Ja, je bent wel onderdeel, maar, maar, maar het is in Nederland wel zo... dat de burgemeester wordt een beetje weggehouden... van de, uh, van, van, van, van, van de beleidsdomeinen, zou ik maar zeggen. Dus volkshuisvesting, zorg. Maar goed, wat ik wel zie, is dat in de loop van de tijd... zal dat natuurlijk uh, kunnen gaan uh, veranderen. En ik denk dat je je daar ook voor open moet stellen... Kijk, en als je echt naar een direct gekozen burgemeester toe gaat... dan kan je je ook voorstellen dat die burgemeester op een gegeven moment... zegt, dat zie je ook wel in het buitenland... Uh, dat de burgemeester gekozen wordt met een team van wethouders. Mm -hmm. En dat je de raad daarnaast gekozen wordt. Je krijgt een beetje het presidentiële systeem zoals we het in Amerika ja, kennen. Ja. Uh, dus uh, dan heb je weer die macht en tegenmacht, zeg maar. Ja, want en... ik wilde een beetje een flauwe technische vraag stellen. Ja, ik ja. weet niet of de luisteraars hierin geïnteresseerd zijn. Maar ik dacht, mm -hmm. stel dat nou een gemeenteraad... die ligt heel erg in de clinch met de burgemeester... Ja. die uh, tegenwoordig, of, uh, op dit moment mag je dan zeggen, nou, we sturen de burgemeester weg, mm -hmm. maar als het een verkiezing is, dan kunnen de mensen in principe weer dezelfde burgemeester terugstemmen, en dan ja. heb je, dan hou je het probleem en, toch? En passen? ja, ja, dat kan, ja, dat is waar, uh, uh, ja, dat is waar. Dat, dat zal ik niet ontkennen. Maar goed, om, om nou de situaties, de, de democratie vorm te geven op basis van uh, eventualiteiten hè, die zouden kunnen plaatsvinden in het geval dat. Dan moet je dat op dat moment regelen. Er is, er is ook, je kan mm -hmm. ook regelen, uh, vind ik zelf een hele uh, een mooie. Dat, dat je ook lokaal impeachmentniveaus uh, uh, of uh, impeachmentregels kunt uh, invoeren. Hè, de recall heet dat ook wel in het Engels. Of in het Amerikaans heb je dat. Je, je hebt de gekozen burgemeester. Maar als die echt de waardeloos, waardeloos werk van maakt... dan kun je een recall doen, dan kun je, kun je hem terugroepen. Nou, dat kan ook door de gemeenteraad worden georganiseerd... bij wijze van spreken. Oké, okay, ja, want bijvoorbeeld als een premier niet functioneert... dan kan de Tweede Kamer die kan de premier wegsturen. Dan komen ja. er ook nieuwe verkiezingen. Ja. Maar dan uh, komt die premier waarschijnlijk niet terug... want die, uh, hij krijgt geen meerderheid. Dat weet je niet. Dat, dat, dat is juist het spannende van, van, dat, van dat conflict. Dat, welke kant wordt... Uh, kiest dan ja, maar dan de... moet die premier die moet wel weer... De meerderheid van de zetels achter te zien te krijgen. Ja, het, het zijn toch nieuwe verkiezingen, dus dan kan hij ja. toch weer uh, ja, op, dat opnieuw aan de gang. Ja. Ja, maar hij heeft in principe al een meerderheid die achter hem staat. Als het goed is. Want dan heeft hij regeerakkoord. Ja, nou wel goed, dat, dat is het, het, het model zeg maar, waar mm -hmm. ook wel mensen voor pleiten. Daar voor ja, moeten we daar niet naartoe. Dat je gewoon ja. dat de grootste partijleider, zeg maar, de burgemeester wordt. Nou, dat, dat kan. dat is een beetje het Franse, het Franse model, zou ik maar zeggen. Um, en dan, dan is ook uitdrukkelijk de, de lijsttrekkerskandidaat Positioneert zich ook als uh, potentiële burgemeester. En dat geeft een soort extra dimensie van mensen om misschien op die partij te stemmen. Um, mm -hmm. ik, ik vind het wel spannend om wel wat meer met een direct gekozen burgemeester te experimenteren. Maar nogmaals is dat, is dat nu niet helemaal aan de orde... omdat we nog die gemeentewet hebben. Maar als straks die wet gemaakt wordt... dan zal ik zelf wel pleiten voor om directere uh, invloed mogelijk te maken. Maar dit is ook zeker een legitieme variant ja. om te zeggen... van het is de lijsttrekker van de partijen die potentieel de burgemeester zijn. Of wat je natuurlijk landelijk ook wel uh, kan uh, bedenken... en dat op lokaal kunt vertalen, is dat je dat een partij zegt van onze burgemeesterskandidaat is die en die en dat die persoon verder niet een uh, belangrijke rol speelt in de campagne verder, maar wel dat je zegt van, dat is onze burgemeesterskandidaat. Ah ja, dat is een beetje het Duitse systeem. Dat ze een president... Dat uh, nou, uh, het is een beetje het landelijke ja. systeem. We hebben het bij de PvdA gezien dat Wouter Bos de eerste keer zei van uh, Job Cohen is mijn uh, president, minister-presidentskandidaat. Oh ja. Nou, er zijn vele manieren mogelijk. Laten we nog <laughs> wat andere verkiezingen doornemen. Utrecht, 2007. Daar hebben ze ook een burgemeestersverkiezing uh, gehad. Ramzalig. Ja, ja meer dan 90 van de kiezers die kwam niet eens opdagen. Terecht. Ja, waarom? Nou, omdat, omdat uh, het, het, het, het raakte steeds geperverteerder A was toen de term al burgemeestersreferendum. Dat was natuurlijk al heel raar, want mensen denken bij een referendum... van ja, ik ben voor of tegen een bepaald onderwerp, een bepaald beleidsvoornemen. Uh, het moest een referendum heten, omdat als het een verkiezing zou heten... dan zou het allemaal aan hele specifieke regels moeten voldoen... en dat kon weer niet volgens de wet. Nou ja, whatever. Um, wat er gebeurde was dat uh, de PvdA heel dominant was in uh, Utrecht. En dacht van ja, we gaan experimenteren. met, de, We gaan ook de, de burgemeestersverkiezing doen. Maar dat ze met twee PvdA-kandidaten kwamen... die ook nog eens een keer ongelooflijk veel op elkaar leken. Er zat zo weinig verschil tussen die twee. Nou, uh, uh, ja, en dat leidde tot uh, terecht, denk ik... dat kiezers zeiden van ja, dit vinden we geen echte keuze. Dus ja, waarom zou je dan gaan kiezen? De ellende echter is dat het... Heel is aangegrepen door de tegenstanders van het verkiezen van een burgemeester... door te zeggen, zie wel, het interesseert burgers niks... Maar goed, het mogen duidelijk zijn dat als jij een keus voorzet... tussen wil je aardappelpuree met een beetje zout... of aardappelpuree met wat minder zout... dat mensen denken van ja, daar kom ik mijn bed niet voor uit. Nee, nee, dus stel dat het nou een PvdA tegen een... Uh, ik wilde zeggen PVV'er, maar ik weet niet of die... ja, die partij bestond toen nou, al tegen een PVV-kandidaat... Nee, of tegen een VVD-kandidaat... Ja. dan waren er wat meer ja, mensen komen opdagen. Nou, dat, dat weet ik wel zeker. Ja. En, en wat ik een hele spannende vond in die tijd... Uh, ik kan me nog herinneren dat Henk Westbroek ook gesolliciteerd had. En dat was toch de voorman van... Utrecht uh, nou werd natuurlijk uh, nogal gehaat door de Partij van de Arbeid. Dus het was no way dat hij door die eerste ronde kwam uh, van, van de gemeenteraad. Nou, dat is feitelijk een slechte, uh, slechte zaak. En dan kun je zeggen van we moeten niet aan denken dat je Henk Westbroek krijgt als burgemeester. Maar uh, ja, dat vind ik arrogant. Uh, ik, ik, ik, ik, ik denk dat Utrechters zelf in die tijd heel goed in staat waren om een afweging te maken. wie voor hen uh, de beste burgemeester zou kunnen zijn. Ik vind over het algemeen ook hè, dat mensen met te veel DD praten over de keuze die kiezers eventueel zullen maken. Er zit altijd ontzettend veel angst omheen. Voor, uh, voor, voor, voor het uh, onderbuikgevoel of zo. Uh, terwijl ik denk dat als je mensen uh, verantwoordelijkheid geeft in hun keuzes... Uh, dat over het algemeen dat 80% van de mensen daar ook verantwoordelijk mee omgaat. In uh, Utrecht won de ene P van de A-kandidaat van de andere P van de A-kandidaat. Ja. Allerlei twaalfse. Uh, ja. Dat herinneren de meeste mensen zich misschien nog wel. Uh, heeft één termijn gediend. Daarna ging hij weer weg. In Eindhoven had je een paar jaar ja. later weer een verkiezing tussen ja. twee P van de A's. Daar hebben we veel meer mensen gestemd. Waar zat dat hem dan in? Nou, ik, dat komt omdat ik denk dat Rob van Gijssel, dus dat, die was iets minder, um, ja, met alle respect, die had iets meer profiel. Um, was, was een wat flamboyantere soort politicus, uh, zullen we maar zeggen. Um, en zijn tegenkandidaat was volgens mij Leen Verbeek. Dat waren ook wel twee P van de aard, maar ze hadden toch duidelijk een ander profiel. Um, en ik denk dat eerlijk gezegd. Dat Rob van Gijzel een goede campaigner was. Die heel veel. Uh, ja, die gewoon goed de mensen wist te bereiken. En ook wel wist op te zwepen. Om wel te gaan stemmen. Oké, okay, dus dat, uh, uh, dat, dat, dat maakt ook wel uit. Dat ja. maakt ook uit, tuurlijk maakt het uit. Dus als je, als je twee timide kandidaten hebt, wat een beetje het geval was in Utrecht. Uh, nogmaals, capabele mensen, uh, niks ten nadelen van hen, maar, maar, maar niet echt uh, actievoerende campaigners, zal maar zeggen. Uh, dat maakt wel verschil. Ja. En, ik, en Leen Verbeek ken ik ook, die is nu commissaris van de Koning. Overigens vind ik ook altijd zo mooi. Hè. Er wordt altijd gezegd, uh, ja, maar het afbreukrisico is zo groot. Als je je kwetsbaar opstelt om te gaan solliciteren als burgemeester, uh, ja, dan. Uh, kijken mensen je aan. En, en als je dan verliest, weet je wel. Nou, over het algemeen komen verliezers erg goed uh, terecht. Uh. <laughs> Commissaris van de Koning dus. De Ik wilde even een kleine vergelijking maken met de Verenigde Staten. Daar wordt echt ongeveer iedereen gekozen. Uh, ja. Je, ja, de burgemeester sowieso. Maar ook de officier van justitie. En de, de, de directeur, directeur van de school. Ja. Uh, moet het zover gaan? Als een gemeenschap dat zelf wil, dan vind ik dat dat zover moet kunnen gaan. Ja. Ik weet niet of we er in, in deze prachtige lange zendtijd die we hebben... nog over komen te spreken, maar ik ben zelf ook heel veel bezig... op lokaal niveau met uh, wat heet buurtinitiatieven. Uh, met buurtrechten, waar mensen zeg maar uh, allerhande uh, ja, initiatieven nemen... om de omstandigheden in de buurt te verbeteren. Uh, en mijn stelling daar is altijd, en wat je ook heel erg ziet... Uh, uh, is als, als mensen de handen ineens slaan om iets te willen... Uh, wie ben jij dan als gemeentebestuur om te zeggen van nou dat vinden wij geen goed idee? Uh, of dat moeten we afremmen. Of dat moeten we of wegpoetsen met het feit van uh, ik ben gekozen, dus ik ga er nu over. Uh, nou, en dat, dat geldt voor mij ook van, van uh, moet het zover. Ik, niks moet. Uh, maar als mensen het willen, dan vind ik dat dat geregeld uh, mm -hmm. dient te worden. We ja. gaan het uh, zeker over buurtinitiatieven hebben. Uh, later nog, deze uitzending. Mooi. Maar bijvoorbeeld, uh, commissaris van de Koning, daar hadden we het net al over. Ja. Zou dat een gekozen functie Absoluut. moeten zijn? Absoluut. Ah, absoluut. Uh, ook, ook totaal uh, verouderd uh, systeem. Uh, Commissaris van de Koning is een zeer eervolle functie. Uh, ik vind het bezopen dat het door onze belastingcenten allemaal betaald wordt. En dat we er werkelijk niets over te zeggen hebben wie het wordt. En dat je weer hetzelfde carouselletje ziet van... van, van ook weer mannen die dan weer allemaal op die uh, plekken terechtkomen. En uh, ja, openbreken die handel. Echt waar. Ja, commissaris van de Koning ook. En, en wat verder bijvoorbeeld? Ik, ik vind wat ik een hele mooie vind is dus op Europees niveau. Want Europees niveau is het democratische gat natuurlijk nog groter. maar oh, daar kunnen we echt de uur over praten. Daar kunnen we uren over ja. praten. Maar, ik, maar wat ik, en dat is natuurlijk lastig te regelen. Maar wat we wel kunnen regelen is dat we de eurocommissaris kiezen. Dat is een Nederlandse aangelegenheid. Van wie ons op het hoogste niveau in Europa vertegenwoordigt. Dat is nu Frans Timmermans. Nou, als Frans Timmermans nog een termijn wil... Uh, laat hem solliciteren en laat hem uh, campagne voeren... en laat uh, de Nederlandse burger bepalen wie namens ons naar Europa gaat. Oké, okay. nou misschien uh, kunnen we Henk Westbroek dan naar uh, Europa sturen bijvoorbeeld. <laughs> ja, ik noem maar iemand. <laughs> nou, ik ja, weet niet of hij die ambitie nog ja. heeft. Nou, dat denk ik niet. Maar het uh, is een zeer lokaal gewortelde persoon. Uh, nou, waar, waarom niet? Laten, laten we het... Uh, Ga de discussie aan. Ah. Nou ja, we, ik, ik de, ben heel benieuwd. Het schooldirecteur, zoals we net hadden. Nogmaals, als de lokale gemeenschap <laughs> dat zelf jij, wil. Wat zou jij zelf willen? Ehm... Uh, nou, ik denk, nee, ik heb, we hebben nu zo'n fantastische directeur... op de basisschool van mijn kinderen, dat zou niet hoeven. Maar ik, ik nee, ik, als, nogmaals, als de gemeenschap het zelf wil... dan vind ik dat ze dat uh, moeten regelen. U hoort Nisco, dubbelboerhuis van de stichting Meer Democratie... en uh, strijd voor gekozen burgemeesters... en uh, zoals we net hoorden, allemaal andere functionarissen. En hij strijdt ook voor het referendum... want uh, ja, dat zou er binnenkort wel eens aan kunnen gaan... en uh, hij wil uh, uh, dat voorkomen. Daar praten we zo meteen over. Kijkers...